1 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. pvda leider Samson weet nog niet of zijn fractie het kabinetsbesluit zal steunen... om 37 JSF-toestellen te kopen. Hij zei dat bij Paul en Witteman. Samson wees op de kritiek van de Algemene Rekenkamer... op de beperking van het aantal toestellen. Met 37 JSF's kunnen niet alle binnenlandse en internationale taken worden uitgevoerd. En ook is het onzeker of de kosten binnen het budget blijven. Minister Hennis van Defensie zei in uur dat ze er zeker van is dat ze de Tweede Kamer met argumenten kan overhalen om voor de JSF te kiezen.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 Bij een ontploffing in een huis in Didam zijn twee mensen om het leven gekomen. Rond acht uur de afgelopen avond was er een ontploffing in de vrijstaande woning... waar een gezin met kinderen woont. De slachtoffers zijn vermoedelijk de ouders. Volgens de brandweer waren het de twee kinderen van 17 en 19 jaar... op het moment van de explosie niet thuis. Ze zijn opgevangen door hulpverleners. Het huis stond in het buitengebied van Didam, langs de A12 bij Zevenaar. Volgens de brandweer is er niets meer van het huis over. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. Het weer bewolkt met af en toe regen of motregen. En soms een stevige zuidwestenwind. Minimaal om 12 graden. Morgen afwisselend zon, stapelwolken en een enkele bui. En dan wordt het 17 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Macht waarom chefs in dictators en ondergeschikten in zombies veranderen. Zo heet het boek van Peter van Lonkhuizen. In de eerste uur van Kazeloenen had het over macht. En ook in de tweede uur willen we graag met u praten over dat fenomeen. Um, de vraag is, uh, hoe is uw baas? Misschien met u zelf van leidinggevende. Heeft u ooit een bijzondere baas gehad? Kortom, baasverhalen willen we graag horen op 0800-1121. 0800, 1121, 0800 1121. Kan naar Twitteren, hashtag Dumosh. Um, uh, of vooral bellen, dat is het makkelijkste. En Peter van Onkhuizen zit hier nog steeds naast mij. Peter, um, wat het straks over uh, de, de, uh, wat mag met mensen doet. Um, op het moment dat iemand leiding gaat geven, uh, dan verandert hij. Laten we even luisteren naar een fragmentje wat jij meegenomen hebt van Margaret Thatcher. Mag je eerst zeggen waarom je dat fragment graag wilde horen? Uh, een van de grappige dingen van haar is dat toen zij besloot om in de politiek te gaan... Uh, toen dacht ze, ik moet toch eventjes dominant overkomen. En toen heeft ze ook stemtrainingen gedaan om dat te bewerkstelligen. Want Ted jullie de stem sloeg er nog wel eens een beetje over, dat. Ja, ik weet niet hoe, ze was de dochter van een kruidenier... en uh, ze wilde toch ineens wilde ze een uh, prominente dame doen, doen lijken. En na training klonk zij zo. Ladies and gentlemen... We vertrekken Downing Street voor very, very <laughs> de laatste keer na 11,5 jaar. En we zijn erg blij dat we het Verenigd Koninkrijk in een heel, heel veel stad dan toen we hier 11,5 jaar geleden kwamen. Het eerste wat mij opvalt is het er meer fouten in zijn gesprek zijn. Dit is haar beroemde afspraak, afscheidstoespraak... toen ze dus uh, bekendmaakte dat ze ging stoppen. En uh, toen heeft ze ook... voor Het enige moment waarop mensen dachten dat zij emotie toonde... namelijk uh, dat haar ogen rood waren... en dat er een knik in haar stem kwam. Maar uh, zij, zij, zij was namelijk heel erg boos. Zij was door haar eigen partij echt eruit gegooid. Niet door de kiezers, maar door haar eigen medewerkers, de mensen om haar heen. En dat kwam doordat ze zich volstrekt onmogelijk had gemaakt. Zij is de langzittende Amerikaanse uh, minister-president. Ja, Britse. Uh, pardon, Britse. Ja, <lacht> het is wel ja. En zij, uh, de langzittende Britse... en zij was uh, in het begin heel daadkrachtig... en uh, iedereen die was dol op haar. Uh, en, en, en langzamerhand werd zij volgens sommige medewerkers van haar werd zij echt gewoon gek. Zij, werd, zij draaide door. Zij, werd, uh, zij verloor elke zelfkritiek. Zij ging de mensen om haar heen ook daadwerkelijk beschimpen. Zij had een, uh, een vicepremier, Jeffrey Howe was dat. En uh, volgens een, uh, iemand die haar meemaakte... Had die, behandelde zij die man als een, een kruising van een, een deurmat en een boksbal... En dat was dus haar vicepremier. Nou, zo ging het alleen maar. En uiteindelijk heeft uh, haar eigen partij haar uh, met, een, met, een, met een grote boog uitgegooid. En toen moest zij deze toespraak geven om te zeggen dat zij ging stoppen. Je hebt in jouw boek nog een paar andere mooie voorbeelden van leiders... die volstrekt doorgeslagen zijn. Ja, je had het net al over uh, Ford. Uh, de, de, de geweldige Henry Ford, die aan het begin van zijn carrière... super slimme dingen deed... Uh, waardoor hij de automarkt in Amerika volledig naar zich toe, toe trok. Er waren toen al heel veel auto, autofabrieken. En hij was gewoon slimmer. Uh, uiteindelijk kwam hij ook met, met massaproductie. Uh, waardoor hij uh, het bouwde. Wat nog steeds natuurlijk een. Uh, een, een wereldmerk is. Maar hij innoveerde ook. Hij, zei, hij was de eerste die een, een stuur niet in het midden zette. Van ja, de auto. Hij, hij ging als eerste ging die, uh, links. Want ze deden in die tijd deden ze het rijtuig na. En een rijtuig dat zit in het midden. Op de box zit je op het midden met, het, met de teugels van het paard. Dus ze zaten gewoon. Ze zetten de, het stuur van de auto ook in het midden. En hij dacht: ja, maar wacht eventjes. Er kan natuurlijk iemand naast zitten. Dus hij ging het het stuur links zetten. En dankzij Henry Ford... hebben we nu nog steeds het stuur aan de linkerkant. In de Behalve Amerika. de mannen Britten. Behalve die mannen Britten alleen maar omdat die uh, weer Brits zijn. Maar die man die ontspoorde ook. Hetzelfde verhaal, als je iemand te lang macht geeft... dan wordt hij langs mijn hand... Uh, nou ja, misschien moet je gewoon zeggen, gek. Dus hij, hij, uh, hij had totaal geen mensen meer om zich heen... die hem weerwoord gaven... Hij had een zoon die dan de leiding zou overnemen. Maar die werd zo het leven zuur gemaakt door zijn eigen vader, door Henry. Dat die zoon langzamerhand uh, ook niks meer kon. Die, die, die is bij wijze van spreken huilend door de achterdeur verdwenen. En, en het bedrijf, na tientallen jaren van enorm succes, uh, zakte in elkaar. En het enige wat, wat fort nog om zich heen dulde, de, de oude baas... Dat was zijn eigen soort van geheime politie. Uh, die hij die in, in zijn bedrijf had, had gevestigd. Die liep er gewapend rond. En iedereen die ook maar uh, het woord vakbond in de mond nam... die kreeg een van die, van die mensen uh, naast zich. En die zei van, uh, hier heb ik een pistool. en uh, Dat moet je hier nooit meer zeggen. Ja. Maar het bedrijf is, is volstrekt uh, nou ja, haast en omgegaan door... Uh, door deze oude Henry die het eerst zo mooi had opgezet. Ja, eigenlijk het dilemma wat ik straks aan het einde van de uitzending... in het eerste uur schetste. Uh, mensen maken iets groot, uh, Maken het mogelijk ook door misschien ook wel een vorm van autistisch leiderschap. Want hun visie, dat moet het gewoon zijn en dan donder je maar op. Zeker, dat kan. Dat maakt ze groot, maar het maakt ze tegelijkertijd ontzettend kwetsbaar... en met een beetje pech gaat de boel ook aan Gort daardoor. Ja. En bij Fort is het dan allemaal net goed gegaan, zullen we maar zeggen. E ja, 0800-1121. Dat is het telefoonnummer van KZN. Daarop kan je bellen. En dat deed ook Ellen. Goedenacht. Goedenacht. Weer een leuk onderwerp. Goedenavond, Erik. <laughs> ja, leiderschap. Dat vind, ja. uh, vind ik altijd zo mooi. wordt Als je kijkt bij de apen waar ik veel naar heb gekeken... dan zie je die grote reiziger daar zitten. Die je daar heel beheerst. En heel rustig. Dat is de echte uitgesproken leider. Van de groep. En waar, waar heb je naar apen zitten kijken? Oh, overal. Maar apen zijn, ga ik altijd kijken. Daar zie je mensen in terug. Dat is zo fantastisch. Um, dus er zijn veel te veel uh, nepleiders en pseudoleiders, en geestelijke leiders. Met paranoïde ideeën uh, om naar de macht te grijpen. Maar een echte leider is ook een volger die helpt om zijn soort in stand te houden. Dat vind ik een mooi. Wacht even, wacht even. Dat, dat vind ik een hele mooie, Ellen. Peter, ik ben even benieuwd hoe Peter er naar, naar kijkt, naar die opmerking. Zo een goede leider het. is ook een volger. Ja, zo zou het goed kunnen werken in de, in de mensenwereld, maar niet bij de apen. Bij de apen niet? Nee, bij de apen is het heel eenvoudig. Dan moet je gewoon de al, het alfamannetje zijn. En dan moet je heel slim zijn en ook heel sterk zijn. Want anders? Want anders dan pakt iemand anders het. Die zegt van, uh, oprotte jij en die slaat je voor rot. <lacht> Heb je dat wel eens zien gebeuren, Ellen? Nee, maar hij heeft volgens... Ja, als, als, als het leiderschappen willen pakken wel. Maar dat, dat is dan de echte leider. Maar hij doet er alles voor om te zorgen... dat die anderen ook hun plek krijgen... en hun deel van het eten. Niemand zou echt onder leidt. Die groepen moeten intact blijven. Ze moeten zich vermeerderen. En wat je bij mensen ziet... is dat ze elkaar afmaken. Ja. Ik, ik zie een voorbeeld. Ik mag het misschien niet zeggen. Het klinkt niet aardig. Maar als ik naar minister Rutte kijk... de aardige student die doorschiet... en je ziet een vorm van een schisme verschijnen... En wat krijg je? Hij weet dat die hele maatschappij op hem gericht is en tegen hem tekeer gaat op dit moment. Het, uh, bij Samson zie je de kin in de hoogte gaan en die kijkt heel uitgestreken, heel plechtig. Weg is die jongen van uh, met al zijn groeiende ideeën. Eigenlijk zijn het hele trieste mensen als je geen uh, sterke leider bent. Als je niet als leider bent geboren, want de leider heeft altijd wat tegen een meegaande beweging in de groep. Als maar... je alleen maar leiderschap bent en op je punt blijft staan, ja. dan ga je vroeger graad om. En je ziet door als de economie dus beter wordt en er meer geld is, dus meer eten is hè, voor de mens. Dan worden mensen houten En dan zijn ze allemaal in één keer plechtig en deftig. En je ziet het ook in hun kledij. Dus, ja. maar, af... maar Ellen, een, een leider is alleen maar leider dankzij het feit dat andere mensen hem dat gunnen, toch? Ja, ja wij erkennen dat als, als men naar elkaar toe. Leiderschap, dat is. Um, dan moet je niet naar dingen, dat heb je. En nou, die anderen moeten jou eigenlijk uitkiezen. Zo werkt het bij mensen. kun. je leider wil blijven, wel. Ja. Peter, kun je leiderschap uh, afdwingen? Ja. Ja, als je veel geld hebt en macht. Ik, ik vraag het even aan Peter Ellen. Even ja, even, het, het ligt eraan wat je, wat je nu wil definiëren onder leiderschap. Je, je, de macht kun je afdwingen. Uh, leiderschap, daar wordt over het algemeen toch iets anders onder verstaan. Ella uh, maakt een parallel met de politiek. Hè? Ze zegt, je ziet uh, Samson hier veranderen. Uh, je ziet Rutte veranderen. Uh, veel van het jongensachtige, dat is weg. En je ziet ze eigenlijk lijden. Ja. Ze hebben het uh, zwaar. Ze hebben een, een, een, een, een moeilijke periode. Uh, ik denk ook dat, het, dat, het, uh, uh, uh, dat zij zich een beetje aan het afsluiten zijn voor, voor kritiek omdat ze daar te veel van krijgen. Uh, bovendien zitten ze met twee partijen in één kabinet... die het toch ook niet altijd makkelijk met elkaar hebben. Dus uh, ze hebben inderdaad een eer een dat ze zich nu een beetje aan het afsluiten zijn... Maar tegelijkertijd wordt, wordt uh, uh, die positie die ze eigenlijk zouden willen bereiken... en, en met name dan misschien nog wel de premier... Uh, wordt hem niet echt heel erg gegund, toch? Hoor. Je hoort weinig mensen zeggen van... ook, ook als je kijkt naar de, de, de kritiek die er op Rutte zijn toespraak was... Uh, uh, met zijn visie. Uh, ja, je kunt zeggen het glas, is half vol, het glas is half leeg... maar als je naar de commentaren kijkt... waren de meesten er toch buitengewoon negatief over. Dat gaat over leiderschap. Ja. Die kritiek. Ja, zeg ja, maar... heel. Eerlijk gezegd nog niet zoveel. Ik denk dat als we, als we terugdenken aan wat waren nou grote premiers uit het verleden... naar keuze, Drees of Kok of, of Lubbers, wie je, wie je dan zou willen hebben. En als je die in de huidige stoel had gezet van Rutte... Eh, met, eh, met zo'n soort kabinet, met dit soort maatregelen... Eh, ongetwijfeld zijn er dingen die hij beter zou kunnen doen... en ook maatregelen die beter zouden kunnen worden gedaan, vermoed ik... Maar ik denk dat niet dat een van die andere mannen... nu uh, daar, uh, kritiekloos hier doorheen was gekomen. Ellen, wat voor, wat voor soort leiderschap zou jij een behoefte aan hebben... als het om het landsbezuur gaat? Nou, een, een, een, een mens die zijn gevoel vast weet te houden. Tetje vond ik zo'n prachtig voorbeeld. Dat was, dat was een vrouw die, die um, al eigenlijk... met een meer geestelijke afwijking had. Dat, dat ze zo extreem doorging in het leiderschap. Dat ze dat wilde behalen. Dat zijn de... Winners de losers, zeg ik altijd. Hè? En in de politiek zie je dat ook heel veel... dat zodra als ze op een bepaalde plek zitten van leiderschap... dan kunnen ze daar niet mee omgaan. Omdat dat geen geboren leiders zijn. Ja, ja. Oké. Okay. Dank voor bellen. Want de leider houdt van zijn mensen namelijk... en zal alles doen om zijn soortgenoten in stand te houden... want daar heeft hij zelf belang bij. Dat lijkt me... Uh... Terechte constatering. Dank voor bellen. Dank je wel. Succes allemaal. Oké, okay. ja. dank je wel. is het telefoonnummer van Kazeluna. Um, met verhalen over bazen en leiderschap wil ik graag horen. Uh, misschien ben je zelf ook wel leidinggevende. Of heb je te maken met een, een baas die heel goed is of misschien heel slecht is. En heb je daar een mooi verhaal over. 0801121. Harry, goedenacht. Harry... Ik hoor een hoop ruis, maar geen Harry. Ik denk dat Harry even wat anders aan het doen is. Um, in jouw boek heb je het over uh, Alexithemie. Alexithemie. Wat is dat? Dat mensen op dode vissen gaan lijken of iets dergelijks. Dat, was, dat, dat komt uit de, uh, dat komt uit, uit de, de psychoanalytische literatuur. Uh, dat, dat, dat iemand zo neergeslagen wordt... en door de omstandigheden in elkaar getrimpt... dat hij werkelijk totaal initiatiefloos en, en, en hulpeloos door het leven gaat. En dat is uh, een mooi woord om, om te vangen wat, wat er met, met, met ondergeschikten kan gebeuren... met mensen die altijd in een ondergeschikte positie zijn... altijd aan de onderkant van de samenleving komen... en die de aangeleerde hulpeloosheid ontwikkelen... Uh, die ziek worden omdat ze altijd een in, uh, in stress hebben. Een van de belangrijkste factoren waar, waar stress uit... Uh, voorkomt, is, is het feit dat je geen controle hebt over de situatie. Dat is even parallel ook weer, of analoog, aan wat je straks in de eerste uur... het experiment met dieren uh, bij de stroomstoot krijgen. Eén van de twee kan dat stoppen, de ander niet. Ja. En degene die niet kan stoppen, in de hulpeloze positie. Dus die wordt ziek en gaat eerder dood. Ja, en dat experiment gaat nog iets verder. De volgende stap is uh, uh, dat, dat diezelfde dieren... Uh, die, uh, zeg maar het dak gaat van het hok af... En die kunnen eruit springen. En dan gaan die stroomstoten weer aan. En dat ene dier, dat, dat, dat op die krop nog drukken, springt eruit. En het andere dier blijft zitten. Dus die heeft, die heeft iets hulpeloosheid aangeleerd en die kan zijn, zijn, zijn eigen uitgang uit, uit, uit de gevangenis niet meer vinden. Maar hoe kan je dat doorbreken? Want dat betekent dus dat, dat mensen onder slecht leiderschap... onder leiderschap wat hen klein maakt... wat, wat, wat, wat ze het gevoel geeft uh, uh, er niet meer toe, te doen. Uh, hoe kan je dat doorbreken? Uh, ik denk dat, dat mensen dat in eerste plaats... moeten proberen zelf te doorbreken. Als ze, als ze deze processen misschien wat meer bewust zijn zouden ze zich ook kunnen realiseren... dat, ja, dat zij ook enigszins slachtoffer zijn van bepaalde omstandigheden. En uh, het zou mooi zijn als ze, als ze daar dan ook iets mee zouden kunnen. Ik weet niet of een bedrijf in staat is om hier iets aan te doen. Dit is iets wat je, waar je je eigen initiatief in moet tonen. Oké, okay, we gaan... Um... Is Harry gevonden inmiddels? Nou, Harry... Harry schijnt op een zeilboot te zitten... en Harry uh, uh, heeft last van een wegvallende verbinding. Dus uh, uh, we gaan zo meteen nog maar even een keertje uh, uh, proberen. We gaan even muziek draaien. Uh, jij had nog wat meegenomen en, en dat sloeg op Tetsu geloof ik. Ja, dat is dat boze liedje van Elvis Costello. Oké. Okay. Ja, hij is heel erg boos, want zij, uh, uh, dat was uit, uit haar begintijd... en hij was totaal met haar oneens. Hij vond haar toen al verschrikkelijk arrogant... En hij zingt daadwerkelijk als jij doodgaat, dan zal ik op jouw graf gaan stampen. Lang leven de nuance. I saw in picture. From the political campaign A woman was kissing a child Who was obviously in pain She spills with compassion Is that young child's face in her hands she grips Can you imagine all that grief And avarice coming down on that child's lips. Well, I hope I don't die too soon. I prayed a lot, my soul to say, Yes, I'll be a good boy. I'm trying so hard to behave because there's one I know I'd like to live long enough to savor. That's way. margaret was her madam and the future looked as bright and as clear as the black tarmac well i hope that she sleeps well at night isn't haunted by every tiny detail she held that lovely face in her hands. All she thought of was betrayal. And now the sin Try telling that to the desperate father who just squeezed the life from his only son and how his only voice is in your head in dreams you've never dreamt. Try telling him the subtle difference between justice and contempt Try telling me she isn't angry with this pitiful discontent When they've it in your face as you line up for punishment And then expect you to say thank you straight enough You've only got the symptoms You haven't got the whole disease Just like a schoolboy whose head's like a tin can Filled up with dreams, then parked down the train Try telling that to the boys on both sides Being blown to bits or beaten and made To keep, I think I'll be going before we fold our arms and start to weep. I never thought, for a moment, that human life could be so cheap. But when. Costello met zijn blinde liefde voor Margaret Thatcher. <laughs> Op verzoek van Peter van Lonkhuizen. Peter, uh, we hebben Harry aan de lijn, hoop ik. Nu, Harry. Harry, hoor je ons nu wel? Het is. Uh... Hij, is hij is er. Harry? Oké. Ja. ja? Hoor ik Harry nu? Nou, dit, dit, dit is een te moeizame operatie. Ik, euh... <laughs> ik vind het roze gezellig, maar dan gaat hij werken. Mevrouw van den Berg, nacht. Ja, dat ben ik. Kijk. <laughs> nou, ik herinner me dat Margaret Thatcher een hele hoge stem had in het begin. En ja. daar moest ze wat aan doen. Ja. En dat was de reden. Dat klonk helemaal niet krachtdadig. Kijk, nieuwe informatie. En je had, en je had in het begin, van die... toen zij opkwam, toen had je ook in Engeland... die macht van die vakbonden die zo groot was... Nou, dus bijvoorbeeld van een vakbond van uh, 220 en een van 110. Mm -hmm. En mijn broer die voer op een boot daar naartoe. En toen moesten ze wachten op het getij. En toen dachten die mensen, nou we knappen het zelf wel wat op. En kwamen ze in Engeland, was de vakbond kwaad. Ze moesten toch uitbetalen, want het was hun werk geweest. Ja. ja. En wat dat betreft is het maar goed dat je toen die vakbond er heeft aangepakt. Dat weet ik nog wel. Ja. Ja, het was, was redelijk absurd, geloof ik, Heb wat er allemaal gebeurde in die tijd. Ja. Daar. Ja, want als je dan aan elkaar's, uh, op mekaars terrein kwam, dan brak de oorlog uit, zowat. Ja, ja. Heeft u zelf uh, met, met, met uh, goed leiderschap te maken gehad? Of misschien wel heel slecht leiderschap? <laughs> de beste die ik had, was een, uh, een schooldirectrice die uit Indonesië kwam. Die was... Uh, Perfect. Heel rustig. Altijd lachen. En ondertussen kon ze precies zeggen wat ze bedoelden en hoe ze het hebben. Waarom? Want u was ja, zelf ook leerkracht? Heb bewonderd. Wat zegt u? Was u leerkracht? Ja. En zij was directrice. En ze was een van de beste die ik ooit gehad heb. Dat was mevrouw Patrici Ik weet niet of ze het hoort, maar die was echt de beste. Wat, wat gaf u voor les? Oh, ik was op gewoon op de lagere school. Ah. Nou ja, gewoon. Zo, uh... <laughs> ja... Ja, het is niet gespecialiseerd, is, daar hoorde ik, dus het was gewoon om daar te zijn. Ja, ja. En, en, en hoe belangrijk is het dat daar dan een directeur of een directrice uh, op zit die het snapt? Heel erg belangrijk. Voor een goede directeur, daar doe je van alles voor. Er loopt alles gesmeerd en vanzelf. Die zegt ook waar het op staat. En dan, uh, terwijl, je je, terwijl die in je recht laat... En anders krijg je allerlei bewegingen onder het personeel waarvan je niet weet uh, hoe dat loopt en wat er aan de hand is. En dat is heel erg vervelend. Ja. Ik heb er maar een paar hele goede meegemaakt. En een die ik niet zo goed vond, die was toch, die dorst wel beslissingen te nemen. Dat is ook al heel belangrijk. Laten la, la, uh, we dat punt even oppakken. Blijf je even aan de lijn. Peter van Lonkhuis, hoe belangrijk is het uh, dat iemand beslissingen neemt, ook als dat niet helemaal de goede zijn? Uh, dat kan uitstekend, volgens mij. Wat, wat, wat leiders dan nog wel eens vergeten is... om dat ook heel duidelijk te communiceren. En te zeggen, jongens, we moeten nu beslissen... en uh, misschien hebben we nog niet alle informatie... maar ik beslis nu dit punt. Uh, en communicatie is misschien nog wel belangrijker... dan de beslissing zelf. Je hebt heel veel leiders. Um, uh, ik, als ik goed ben geïnformeerd, was Wim Kok er ook een van. Die juist vaak wachten tot er consensus is. Die gewoon net zo lang doorvergaderen... Eh, tot, tot er op een gegeven moment zich een meerderheid aandient. En dan geven ze een klap op dat besluit. Ja. Het lijkt me heel goed. Daar zijn we in Nederland zelfs een klein beetje beroemd, berucht... of wat dan ook om. Het poldermodel. Uh, en uh, er zijn allerlei tegenbewegingen... van mensen die vinden dat, uh, dat we daarin veel te ver gaan... Het is een, toch een beetje de, de stijl van, van de persoon zelf en, en, en het moment ook. Ik denk dat het in de tijd van Kok heel erg goed was. En ik denk dat het misschien in tijden van, van crisis zoals nu uh, uh, uh, iets minder gewenst is. Uh, je hoort wel eens, hoort wel eens uh, er zijn wel theorieën over... dat het, uh, dat het in, in tijden van crisis dat er dan een wat fermere leiderschap uh, is. En ook dat dat dan ook meer geaccepteerd wordt. Mevrouw van den Berg, wat voor soort leiderschap... vond uh, u het prettigst? Nou, dat iemand beslissingen weet te nemen... Uh, dat wel goed communiceert... maar dat hij ze neemt en dan, dat hij dan achteraf... bereid is om uit te leggen waarom hij dat gedaan heeft. Dat is wel belangrijk. Het moet geen bastion worden. Maar ze moeten beslissingen kunnen nemen. En dat consensus dat is natuurlijk een beetje link... want als je een gezelschap hebt van 30 man... waarin iemand... Uh, iets drie keer herhaalt, dat schiet niet op. Dat is soms nu tot te lang. Ja, ja. Vindt u dat, dat we uh, in, in onze overlegmaatschappij af en toe een beetje doorschieten? Ik heb nu het idee dat het niet uh, leiderschap is, maar mekaar nalopen. En uh, nee, als je beslissingen neemt en je draagt daar de consequenties van... dan schiet je harder op, dat denk ik wel. ja. Maar je moet wel goed uh, rekening nemen wat, wat de mensen willen. Maar dat hoeft geen uh, dagen te duren. Is... Dan neem je in en dan neem je een besluit. Ja, Peter, is dat eigenlijk zoals zou we moeten werken? Eerst informeren, zorgen dat, dat, dat, dat je weet wat mensen beweegt en waar, hoe ze ongeveer in staan. En dan de knoop doorhakken? Lijkt mij een hele goeie. Ik, ik, zie, ik, zie, er, uh, ik zie er geen kwaad in om die, op die manier te doen. Uh, maar wat mevrouw Van den Berg heel terecht zegt, is, is dat als je het heel goed uitlegt dat je dan uh, veel kunt bereiken. Want uh, mensen die moeten echt die motivatie voelen om met je mee te gaan... en dat bedrijf uh, al, al hun energie te geven. En als iemand dat op een prettige manier kan doen... dan ga je ervoor. Maar op het moment dat, dat daar overheen wordt gewalst... Uh, dan krijg je allerlei achterklap in je bedrijf... en veel discussie en... Uh, dan wordt de energie wordt op een andere manier gebruikt. Mevrouw van der Berg, dank voor het bellen. Oké, okay, goedenavond. Dank u wel. 0800 0801121 is het telefoonnummer van Kazeluna. Ja, je, je zegt net iets. Um, um, is het ook niet, werkt het ook niet vaak zo dat als je een, een goede leider hebt, iemand waarvan je denkt: goh, ik vind, weet je, de, de, de, de, de, de, de, de prettige man, prettige vrouw dat je dan ook per definitie een stap harder loopt. Omdat je het dan eigenlijk als het ware voor die persoon doet. Hoe fout het ook misschien mag klinken... want je moet het eigenlijk uit jezelf halen. Maar werkt het toch niet vaak zo? Ja, dat denk ik zeker. En ik denk ook dat, uh, dat, je, dat, je, dat je van elke soort leider uh, kunt gaan houden... om het zo te zeggen. We hebben het hier een beetje over leiderschapstijlen en manieren van. En uh, er zijn allerlei theorieën over wat nou wel of niet goed is. En al... Al die theorieën, die, die, die hebben nooit. Er is nooit een, een, een definitief oordeel over geweest welk, welke stijl van leiderschap. Situ, situationeel leiderschap of coachend leiderschap of wat dan ook. Je hebt allerlei mogelijkheden. Uh, uiteindelijk, welke de beste is, dat weet eigenlijk niemand. Heeft het niet heel, ook, ook gewoon met het soort bedrijf of het soort omstandigheid te maken of het soort, soort instituut? Ja. Dat kan zeker. Uh, er, zijn, er zijn bedrijven en er zijn ook momenten... waarop bepaalde leiderschapstijlen beter werken. Uh, maar uh, en uiteindelijk denk ik dat, dat mensen gaan... voor een bepaald geïnspireerd geïnsp ge ge ge voorbeeld. Voor iemand die uh, duidelijk maakt dat hij ergens helemaal voor wil gaan. En die ook goed kan uitleggen... waarom bepaalde dingen van mensen worden verlangd. Um, ik wil even een klein stukje laten horen van uh, Gordon Ramsey. Um, als je dat hoort, dan gaat eigenlijk in grote lijnen uh, dichtuit. Ik bedoel, de man kan daarnaast ook nog buiten gewoon charmant kijken... maar als je hem hier hoort, dan denk je... Oh my god. Why are you working the place? Every time there's food on the pass, where should it be? We, on the f***ing yeah. pass. Stay here. Next time, you're out. Yes, Oké? Hey young man, that's three times in half an hour we're looking for you. Next time, finish. Oké? Okay? Hey, big boy, your choice. You want to stand there talking to the kitchen pots all night? I'm standing here doing your job. What do you prefer? Stay here, well, Stay here. Every time there's food on the pass, on the pass. Go, oh, go. Oh, de agressie werkelijk gewoon. Als je dat, dat hoort, hè. Ja, goed, hè. Nee, ik vind het vreselijk. Ik word er gewoon echt boos om. Ik, echt, zo, zo ga je die met mensen om. Nee, ja, dat zou ik ook niemand aanraden, moet ik eerlijk zeggen. Je zou maar schop onder zijn kont geven en zeggen... weet je wat jij doet? lekker koken. Ik ben weg. Ja. Ik, denk, ik denk dat die show deels een succes is... Om, vanwege de, die ergernis die dat oproept. Denk je niet? Ja. Het, uh, het, is, het, is, het, is, uh, het is een theaterstuk. Ja. Het is een theaterstuk en... Met negatieve emoties. Die, me, die mensen toch herkennen uit hun eigen om, omstandigheden. Het vervelende is dat dit soort leiderschap... natuurlijk niet, niet uh, uh, uh, in de spookjesboeken alleen voorkomt... maar ook in de, de echte wereld. Ja. Wat doet dat nou met, met, met de productiviteit van een bedrijf? Uh, wat, wat het, het, het doet vooral iets met mensen. Het, het maakt mensen vaak letterlijk ziek. Uh, het maakt dat, mensen, dat meer mensen zich ziek melden. Uh, het maakt dat er... Uh, uh, dat er minder burgerschap is in een bedrijf. Hè? Dat, is ook, dat is ook echt gemeten. Uh, en burgerschap bedoelen ze dat mensen elkaar helpen, ook als het niet echt, echt moet. Uh, en in een bedrijf met zo'n leider stopt dat. Dat mensen die elkaar gaan, elkaar niet meer helpen. Iedereen die gaat voor zich. De afdeling vrijwilligerswerk, zou ik moeten zeggen, stopt. Ja, dat stopt dan. Datgene wat je niet per se hoeft te doen, dat, dat ja. kappen ze mee. Maar wat wel grappig is om te vertellen, is dat. Uh, uh, mensen die het slachtoffer zijn van zo'n agressieve baas. en die ook echt gepest worden. En die agressieve bazen en die boelies. die pikken er vaak een paar uit. waar ze zich dan helemaal op richten. die mensen die krijgen totaal geen steun. van hun, van hun collega's. Want? Die staan er alleen voor. En dat, uh, collega's die trekken zich terug. die zijn ook vaak zelf een beetje bang voor die baas. dus die willen niet interveneren. maar die hebben vaak ook het idee. Uh, er is iets aan de hand, ik weet het niet precies... en hij of zij zal het wel verdiend hebben. Maar dat betekent dus dat, dat, dat mensen uh, uh, laten een ander vallen... omdat ze dan denken dat ze aangeschoten wild, of die, die staat, uh, hij of zij staat onder druk. Uh, dus wegwezen, uh, flinke ja. boogs eromheen. Ja, men, voor het weet ben ik ook besmet. Ja, de mensen die zoiets meemaken... die zijn vaak teleurgesteld over hun collega's. Uh, maar het is een beetje vergelijkbaar... als je, als, als je een, een, een verkeersongeluk ziet dan ga je sneller denken, uh, oh ja, hij zal wel iets doms hebben gedaan... of hij zal wel te hard hebben gereden. En vaak is dat helemaal niet zo. Maar je, je wil een soort van kloppend plaatje maken in je hoofd. Dus met die, met die boze baas ga je dan denken van, nou ja... Hij zal wel echt iets heel stoms zijn of heel vervelend zijn geweest. Maar dat betekent dus dat, dat wij onbewust, en dat is, ook voor, dat is primate gedrag, toch? kiezen voor de leider eigenlijk. Er is nog geen woord gesproken, je weet eigenlijk nog helemaal niks, maar in principe kies je voor de leider. Ja, je geeft hem eigenlijk gelijk. Je zegt van, of oh, je denkt, je denkt, je denkt, je denkt oh, hij, hij buldert, maar daar zal hij echt wel een goede reden voor hebben. Maar dus, dat is helemaal niet zo. Er zijn ook hele mooie onderzoeken gedaan over uh, hoe we naar leiders kijken. Dat, dat mensen die leiderschapseigenschappen worden toegedicht... Ook, ook groter lijken bijvoorbeeld. Ja, precies. Als je dezelfde acteur op een podium zet... en bij, de, bij het ene publiek laat je, zeg je van... Uh, hij is de baas van dit en dit bedrijf... en hoe, hoe, oog, hoe, hoe lang zou die zijn? En je laat ze lengte schatten... en bij de andere is die uh, een of andere onderknuppel dan wordt hij altijd langer ingeschat als die basis. En lang betekent? En lang betekent dominant, ja. En lang betekent uh, seksueel aantrekkelijk. Want lange mensen hebben een hoger inkomen en betere banen. Ja, die associatie die wordt echt blindelingsgemaakt. Ja, maar het is in de praktijk ook zo. Ja, ook dat. Ja, <lacht> ja het is, nee, het is, ja, het is heel wonderbaarlijk. Maar uh, lange mensen verdienen, verdienen gewoon meer, meer geld. Verdienen meer geld, ja. Ja. Ja, het, is, en, uh, het geldt niet alleen voor, voor lang zijn. Het geldt voor uh, regelmatige gezichten hebben. Uh, dominante gezichten hebben bijvoorbeeld. Uh, er is een studie geweest naar militairen in het Amerikaanse leger. Dan pakten ze een, een boek, een fotoboek uit 1950. En dan zie je al die kadetten. En dan lieten ze een, een, uh, een groep mensen lieten ze beoordelen... welke van die jongens een dominant gezicht had. En toen gingen ze kijken waar iedereen terecht was gekomen in het leger nadien. En die mensen die met het dominante gezicht, die waren allemaal stukken hoger terechtgekomen. Dus eigenlijk als je uh, iemand naar een foto laat kijken, dan kan je eigenlijk de carrière al ongeveer uitstippelen. Ja, ja, dat zou je, zou je zeggen. Nou ja, dat is het leger. Misschien geldt het wat sterker. Nou ja, dat is een interessante vraag of dat zo is. Ja, dat weet ik ook niet. Martijn, goedenacht. Goedenacht. Je mag het zeggen. Uh, inderdaad, dat zijn. fijn. Uh, ja, um, nou, jullie hebben het zo over leiderschap. Nou, uh, wat, wat, wat, wat ik meestal meemaak is gewoon dat mensen doorpromoveren <laughs> tot de plek waar ze het meest ongeschikt voor zijn. En dan, dan heb je ook heel vaak een leider. Dat mag je even uitleggen. Want mens, mensen promoveren, uh, maar je promoveert in principe... omdat je goed bent in je vak, toch? Ja, je bent zo goed in je vak, maar je bent meestal maar op een bepaald gebied goed. Kijk, uh, ik werk in de milieuwereld. En je kan heel goed zijn in het milieu, maar je kan totaal niet omgaan met mensen. Ja. Yeah. Maar je promoveert door, doordat je zo goed bent in het milieu. En je krijgt zeggenschap over meerdere mensen. Maar daar kan je niet mee omgaan. En dan, dan gaan de verhoudingen ook scheef lopen. Ja. Yeah. Um, maar is er iets, iets wat specifiek is voor de academische wereld? Uh, nee, ik, uh, ik denk dat het uh, zich overal wel afspeelt eigenlijk. Ja. Uh, uh, uh, uh, gewoon een uh, magazijnmedewerkersbewijs spreekt. Gewoon zodra iemand zeggenschap krijgt over, bepaal, over andere mensen... maar... Uh, dat niet kunnen, maar wel goed zijn in hun vak... dat ze wel goed de eentjes en de tweetjes in de administratie kunnen bijhouden. Ja, Peter van Longhuis, hoe werkt dat over het algemeen met, met promoveren? Uh, wat Martijn vertelt, dat is, uh, dat, volgens mij klopt dat voorkomen... en dat, en, dat is in de jaren zeventig alles uitgebreid beschreven... onder de naam het Peter Principle, zo is het ook bekend geworden. Uh, inderdaad, mensen die promoveren dat net zolang tot ze op rechts. hun plek zitten waar ze eigenlijk geen toegevoegde waarde meer hebben. En als ze eenmaal op die plek zitten... ja, dan gaan ze niet verder. Ze gaan niet verder omhoog. Ze gaan ook niet meer omlaag. Dus ze zitten daar bij wijze van spreken eeuwig op een verkeerde plek. En uh, dat heeft wel veel te maken met uh, de manier... waarop mensen worden bevorderd of, of benoemd tot manager of zo. Dat helaas... Uh, worden, zijn de criteria daarvoor niet altijd even, even helder. Vaak is het gewoon omdat de hoge baas ziet het in iemand zitten. Of die vindt iemand aardig. Of heeft iemand net een of andere goede prestatie geleverd. En hup, is manager. En er wordt niet gekeken naar volgens mij toch echt belangrijke zaken. als is iemand, uh, Heeft iemand empathisch vermogen? Heeft iemand... Uh, uh, goed inzicht in, in, in, in wat er speelt op de afdeling. Maar waarom Sorry. heet dat het Pieters uh, Principle? Oh, de man die dat heeft uh, uh, voor het eerst heeft opgeschreven... heet Puntje Puntje Pieter. Oh, maar Amerika. goed, goed anders, ik bedoel eigenlijk... Waarom, wat, wat is dat principe dan precies? Het principe... Wat, wat leidt ertoe dat mensen uiteindelijk... in zo'n zo, zo doodlopende steeg terechtkomen? Hoe ziet het mechanisme eruit? Het mechanisme is dat je bent heel goed. Je bent een hele goede magazijnknecht. En dan word je een hele goede uh, magazijnhulp. Uiteindelijk word je ook een goed chefje. Want daar zitten jouw vaardigheden in, in in die hele structuur... in de logistiek van het magazijn. Dus je bent echt de absolute beste magazijnmedewerker die er is. En dan vervolgens zegt iemand... oké, okay, nu ben je de baas over het magazijn. Maar dat kan je niet. En ook totaal niet. Maar je... je ja, dan, dan zit je op de verkeerde plek. En, en volgens die meneer Pieter ga je dan ook nooit meer weg. Martijn, nog vragen, opmerkingen? Nee, uh, ik vond het een uh, fantastische uitleg uh, wat de meneer gaf. Oké, okay. dus. dank voor het bellen. Ik wens jullie verder een prettige uitzending. Oké, okay, dank je wel. Uh, laten we eens even gaan luisteren naar een klein stukje geluid van... Uh, en, en, en dat is overbekend, maar het is gewoon te grappig om niet even te laten horen weer. Uh, namelijk de rugbiers uit Nieuw-Zeeland. Nou, laten we zeggen dat je de ondertiteling niet nodig hebt... want we denken dat het redelijk gruwelijk is als ze er aan het roepen zijn. Ja, ja erg mooi. En het werkt. Het werkt, althans ze hebben ongelooflijk veel succes... met hun kleine landje in die sport. En het werkt in die zin als je de, de, de onderzoekers moet geloven... kun je daadwerkelijk je eigen testosteronniveau verhogen... Door uh, veel lawaai te maken en door bepaalde poses in te nemen. Een indrukwekkende, oh ja. een indrukwekkende pose innemen. Uh, dan, dan, dan, ja, dan gaat jouw testosteron omhoog. En met een hoger testosteron, testosteron kun je winnen, kun je meer winnen. Uh, dus dat, dat, Wij spreken, als je iedereen uh, die aan een wedstrijd mee zou doen een uh, uh, pilletje zou geven, en, en sommigen zitten testosteron, dan gaan die mensen die dat hebben gekregen, die gaan echt. Winnen. Ja, nou ja, ik, ik herken het ook wel. Als ik heel intensief sport, en dat doe ik af en toe... Uh, dan sta ik ook strak van de testosteron. En ook uh, een paar uur daarna nog. Ja, ja. en uh, het, het, het neemt ook... Uh, uh, het, het maakt je, dat je ook minder gevoelig bent voor risico's. En dat is een van, de, een van de problemen uiteindelijk ervan. Wat ook bijvoorbeeld bij beurshandelaren is gemeten. Want je hebt ook onderzoek gehad naar beurshandelaren... die dan ook... Dus nu dan moesten ze in een bakje spugen en dan werd hun, in hun speeksel, werd het testosteron afgenomen. Uh, degene met het meeste testosteron, die hadden de beste resultaten. Het waren over het algemeen de mensen die het meeste risico namen. Maar Nick Leeson had het waarschijnlijk ook heel al. Nou ja, precies. Uiteindelijk uh, ga, ga je, word je, raak je opgefokt en, en heb je er te veel van. Uh, en hetzelfde verhaal wat, wat met leiders die te lang. Uh, uh, de macht hebben kan gebeuren. Dus dat hun, uiteindelijk hun lichaam zich ernaar richt... dat ze die testosteron hebben. Dat de opname daarvan wordt verbeterd. Maar dat ze uiteindelijk... Uh, komen ze in een situatie... dat ze die risico's niet meer aankunnen. Dat ze gewoon te ver gaan. Is macht verslavend? Uh, ja, dat is ook buitengewoon interessant. En het is, er is nog veel te weinig onderzoek naar gedaan. Maar er is wel wat onderzoek... waaruit blijkt dat... Uh, uh, bepaalde hormonen die plezier geven, uh, althans het gevoel van plezier... Die, uh, die zijn meer aanwezig in dominante mannen. Dus? Maar dominantie betekent nog niet per se leiding geven... of het een wel kan leiden tot het ander? Ja, maar als je, dus, uh, als, als je uh, dat kwijt bent, dan voel je je ineens vreselijk. Hmm. Er was een apensoort. Die heette de groene meerkat. Daar zijn studies gedaan. En hij had zo'n alfa-aapje. Uh, die bleek uh, twee keer zoveel serotonine in zijn bloed te hebben. Nou, uh, die voelt zich dan waarschijnlijk prettiger. Dat wil zeggen, serotonine wordt bijvoorbeeld ook gebruikt... om depre depressie te bestrijden. Uh, een soort... Uh, ja, een soort, soort gelukshormoon. Uh, en... Uh, toen hadden ze die, dat, die ene aap, die, die, die baas zeg maar... die hadden ze achter een eenrichtingsspiegel een gezet. Uh, normaal gesproken moeten die andere apen, die komen dan langs... en die zien hun de grote, de grote alfa-aap. En die moeten dan heel onderdanig gaan doen. Maar zij zagen hem niet, want ze zagen uh, die, die spiegel. En hij zag hun wel. Dus hij dacht, voor zover apen kunnen denken... hij dacht ineens van goh... Ik ben mijn macht kwijt. Ik ben, ik ben gesheest. Ze hebben mij eruit gedonderd of ze hebben een ja, nieuwe want hij nieuwe zag, alpha aangesteld. Toen hebben ze dus opnieuw zijn serotonineniveau. En dat was gehalveerd. Dus hij was ineens uh, was hij niet meer uh, zo tof. Dus macht bestaat alleen maar bij de gratie van het onderdanige gedrag van anderen? Tot op zekere hoogte wel. Maar als je vraagt, is, is macht daadwerkelijk iets wat... Wat, wat, wat mensen geluksgevoel geeft... dan waarschijnlijk wel, ja. Dus, nou ja mensen het het mensen is, dat ook, ook dat zie je ook in Egypte... zodra een, een Mubarak en zo van zijn voetstuk wordt getrokken... is de man opeens hartstikke ziek. Ja, exact. Dat is heel grappig. Er zijn ook uh, onderzoeken van Frans de Waal... Uh, die altijd bij, uh, met een stoeltje bij apenkolonies uh, verblijft, zoals je weet. Dat is die Nederlandse etoloog die, die uh, wereldberoemd is. En... Uh, hij, hij beschrijft ook hoe uh, een van die alfa-apen uit zijn, uh, zijn studie op een gegeven moment wordt afgezet. Want gebeurt, soms gebeurt het, of afgezet, dan komt er komt een andere die daagt hem uit. Uh, de groep die kan ook een beetje kiezen daarin uiteindelijk. Dan, dan wordt hij dus uh, verslagen door een andere nieuwe machthebber, zeg maar. Die alfa-aap, alfa-chimpansee. En op het moment dat hij zijn macht verliest. Uh, schrijft Frans de Waal, dan is het net alsof het een klein kind wordt. Hij valt uit zijn boom, ligt als een zielig hoopje... Uh, alsof je een baby zijn dekentje afpakt. Zo gaat het met, met de voormalige machthebber. En ik moest daar inderdaad meteen aan denken toen, toen Mubarak zijn macht verloor. Het was onmiddellijk, hij was alles kwijt. Ook zijn gezondheid. Maar ik merkwaardig hoe dat dus blijkbaar werkt. Dus je kunt, kunt, kunt uh, mensen die helemaal niet zo sterk zijn... die kan je uh, tot het leiderschap brengen. Uh, omdat de omgeving anders gaat reageren. En zij denken, hé, hey, wacht, ik kan wat. Uh, uh, en, en uiteindelijk steeds beter worden. En ook uiteindelijk een goede leider worden. Maar het omgekeerde proces is dus nog veel sneller en nog veel completer. Ja van boven naar beneden, dat, dat gaat echt keihard. En dan snappen mensen denk ik ook niet meer... dat zij ooit zo iemand gevolgd hebben. Ja, waarschijnlijk wel. Of nou apen zijn of mensen, maar het proces is hetzelfde. Maar je, je begrijpt er wel door dat, waarom het is... Dat, dat machthebbers zo vreselijk aan hun macht vasthouden. En soms echt op het met, met de, desastreuze gevolgen. Kijk naar Syrië, die, die, dat hele land wordt volstrekt de gronden gericht. Maar die, Zimbabwe? Uh, uh, Zimbabwe is ook een heel erg goed voorbeeld. Ja. Alles of, uh, doet één persoon eigenlijk... omdat hij die macht niet wil, wil kwijtraken. Ja, maar ze weten dat ze ook gewoon totaal niks meer zijn als het niet zo is. Peter van Lonkhuizen is de gast ook in dit uur van Kazerloenen. 0800 1121. Dat is het telefoonnummer waar u op kunt bellen over macht, bazen en macht. Dat zijn de verhalen die we graag willen horen. We gaan even naar Stevie N luisteren. Uh, away from here. Vivienne was dat, Away From Here heet, dat liedje. We hebben uh, Peter aan de telefoon. Peter, goedenacht. Ja, goedenacht. Je mag het zeggen? Ja, nou, ik reageer op het onderwerp macht. Ja, ik vind macht altijd heel erg betrekkelijk. Ik bedoel, uh, ik vind... Uh, ik heb zo geluisterd naar het verhaal van Margaret Thatcher. Ja, ik was niet echt mijn favoriet. Maar mannen als John F. Kennedy en Martin Luther King... die spreken me echt aan. Van Die staan me echt voor... En je weet ook, denk ik, dat macht ook beperkt is. En sommige leiders uh, die hebben gewoon het, het, uh, ja, moet ik zeggen, het extreme gevoel van... oké, okay, ik heb macht en ik geef het niet op. Bijvoorbeeld uh, Poetin in Rusland. Ja. Voor mezelf ja. heb ik zoiets van... als je op een gegeven moment een leidinggevende functie hebt op je werk of in de politiek... dan moet je op een gegeven moment proberen jezelf dienstbaar te stellen ten behoeve van de mensheid. En op een gegeven moment moet je ook weten van... jongens, ik heb mijn taak uh, volbracht. En het wordt nu tijd om mijn taak over te dragen. En ik... daar zit vaak, denk ik, misschien het... het, het, het ja, het, de, ja, hoe moet ik zeggen... Uh, het, het, het, het frik, om het zo te zeggen. Ja. Jou, uh, jouw naamgenoot, uh, de andere Peter, zit hier nog steeds uh, ja. achter de microfoon. En jij, Peter, andere Peter, nog een prachtig verhaal... over als het gaat over extreem leiderschap, over Turkmenistan. Ja, ja dat, was een, dat was ook typisch een leider... die uh, geen afstand kon, kon doen. Want die bleef gewoon zitten... volgens mij van 1991 tot 2006. Die werd de, uh, dictator. Het uh, is dus typisch ook een, een man die... hij heette Niazov. Turkmenistan die... Uh, die in het begin geweldig goede dingen deed... voor zijn land. En die heel geleidelijk aan... veranderde in ook... Uh, je mag rustig zeggen... een gevaarlijke gek. En... Uh, en een, een, een persoonscultus kwam er om hem heen... en allerlei standbeelden. Het hele land moest worden volgezet met standbeelden van uh, Niazov. Van Vervolgens moest de eerste, de eerste maand van het jaar... Dan moest dan uh, naar hem worden vernoemd. Uh, de, de, de tweede maand moest geloof ik naar zijn moeder worden vernoemd. En, uh, het ging steeds verder. Uiteindelijk uh, uh, vaardigde hij de decreet... Uit dat alle meisjes in het land uh, naar school een bondmutsje moesten dragen... want dat vond hij leuk. En um, baarden waren verboden. Gouden tanden waren verboden, vond hij niet mooi. En uh, hij, uh, hij verbood playbacken, daar was hij tegen. Uh, ook in besloten kring. Dat gaat ook maar het is gewoon pure, pure machtswillekeur dus. Ja, ja bizar. Eigenlijk zou er een soort wet moeten komen over, op, op wereldniveau... dat als iemand inderdaad een soort leiderschap heeft op politiek niveau... dat je gewoon moet zeggen, oké okay, jongens, maximaal twee keer... Dus wat Obama nu heeft van de, van in Amerika... van je wordt herkozen en dan maximaal acht jaar... en dan moet je weer afstappen en dan moet je zeggen... oké okay, jongens, ik heb geprobeerd te doen wat ik dacht dat goed was... en uh, ik, stap, ik stap op... Ja, maar ja, kijk, Poetin die heeft daar weer een creatieve oplossing voor bedacht... voor dat soort regels. Ja, die maakt nou ja, hetzelfde met, met uh, Daisy Boukers in Suriname. Die heeft ook zijn eigen wet gemaakt om ja. te blijven zitten. Uh, eigenlijk zou dan in feite een soort... een soort, uh, uh, soort VN moeten beslissen van... jongens, moet je goed luisteren, uh, tot zover en niet verder. Het zou en, geweldig zijn. Ja, het zou inderdaad geweldig zijn. En uh, Ik zeg al, in de geschiedenis heeft geleerd... met name bij de Romeinen onder andere... Dat gewoon macht, ja, sommige mensen gebruiken hem goed en andere mensen eh, gebruiken hem niet goed. En ik heb het zelf ook meegemaakt op mijn werkplek. Dat bepaalde mensen kregen opeens macht die daar niet waar, eh, die daar niet voor opgeleid waren. En ja, die gingen opeens hele extreme dingen doen. En, ja, ik denk ook dat uh, macht, dat is ook een stukje, denk ik, een stukje opvoeding misschien, een stukje, een stukje karakter en ook een stukje, denk ik, uh, visionair vooruit kunnen kijken. Die, die, die, die, die drie dingen. Peter? Ja, ja ik, uh, ik, ik ben het mee eens... en ik vind het soms ook uh, echt wel, wel, wel verontrustend... dat er op dit moment liggen er, denk ik, best wel uh, veel mensen in Nederland wakker... Om, uh, omdat zij uh, zitten met een probleem met hun baas... Uh, omdat die baas inderdaad daar eigenlijk niet goed voor gekwalificeerd was. Uh, en is ge, op die plaats is neergezet. En zij lijden daaronder. En er zijn nog steeds uh, vele mensen die, wo die worden arbeidsongeschikt in Nederland. Om die reden. Dat heb ik ook heel vaak meegemaakt in, in meerdere verschillende situaties. En je ziet gewoon dat mensen gewoon niet weten uh, hoe ze hun macht. ...op een goede manier kunnen gebruiken. En dan gaan ze vaak eh, ja, fouten maken. En van de ene fout in de andere fout vallen ze. En uiteindelijk blijft er niks over. Dus dat is gewoon... Eh, maar ik zeg al, de personen die dus macht hebben... ...ja, die moeten gewoon, denk ik, toch een een soort, soort... Eigenlijk zou je dus, ja, ik weet niet... ...er is niet echt een cursus voor om macht te krijgen of macht te behouden... Ik, uh, ik wil je hartelijk danken, Peter. We zijn het einde gekomen van uh, twee uur uh, kaasloenen. En Peter van Lonkhuizen, ik wil je ook heel hartelijk danken... dat jij hier twee uur lang was. Graag gedaan. Um, ga je weer een nieuw boek schrijven en ook weer over macht? Of uh, vind je het wel even leuk geweest? Mm, nou, de, het, het ontwikkelt zich nog steeds. Er, komt nieuwe, er komen nieuwe... Ik, ik zou willen zeggen, welke uitgever heeft er een flinke dot geld voor over? En ik sta klaar. Dank. Zometeen, nachtzuster eh, Astrid de Jong van Omroep Max achter deze microfoon. En, en wat ons betreft, heel hartelijk dank voor het luisteren. En nog een hele prettige nacht. Luister naar mij. En mij. mij. En, mij. En, mij. en mij. En mij. En mij. En mij. En mij. Maar beslis zelf. NCRV.